Right. God is goed. right. We gaan vandaag um, lezen in Hebraeum 13. Hebraeum 13, vers 8. Hebrews 13, vers 8. En het zegt, um, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Ik lees nogmaals. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. De andere vertaling zegt, Jezus Christus is gisteren, vandaag en voor eeuwigheid dezelfde. Amen. Dank u, Vader, voor het woord. Dank u dat u altijd zelf bent. Dank u dat u tot ons hart spreekt vanochtend. Dank u dat u hier bent. En u wil ons, met ons praten. U wil ons genezen. U wil ons herstellen, Heer. Dank u voor uw aanwezigheid. Dank u voor uw heilige geest in ons. In de naam van Jezus Christus. Amen. En ik plaatsnemen. Dus, eh. Uh, we naderen het einde van het jaar. Uh, het is eind van 2019. Het is ook het einde van een decennium. Het is tien jaar. De decennia is tien jaar, ook het einde van. En veel dingen zijn gebeurd in het jaar, uh, in ons leven. Uh, ik heb bijvoorbeeld een dochter bijgekregen. En die, die, is, die heeft al tandjes gekregen. En die was in het begin van het jaar niet. Um, sommigen van jullie hebben dingen bijgekregen, sommigen hebben dingen verloren. Um, sommigen hebben kilo's gekregen, zo hebben kilo's <laughs> verloren. Dat gebeurt allemaal in een jaar. En er zijn veel veranderingen die, die, die zijn gebeurd uh, dit jaar. Um, zelfs in onze gemeente, de Nieuw-Life gemeente, moesten we afscheid nemen van bepaalde mensen die zijn. Gegaan naar de Heer, onze zuste onze um, Zita is gegaan, andere die in Den Haag is opgegaan. En er zijn veel dingen gebeurd dit jaar en er zijn veel verandering gebeurd. Het zijn allemaal dingen die wij moeten meemaken in ons leven. Het is zo dat als je misschien naar een foto kijkt van januari en een foto van jou kijkt vandaag, ben je, misschien is er wel iets veranderd in, jou, in jouw gezicht, in jouw lichaam. En wij worden met een jaar ouder. Het is iedereen die geboren wordt op aarde wordt elk jaar ouder. En het is gewoon natuurlijk. So er is altijd verandering onderweg, verandering. Niks is zeker, niks is um, eeuwig, niks blijft. Altijd verandering in ons leven. En um, wij proberen onszelf te beschermen soms tegen verandering. En een manier dat wij ons beschermen tegen verandering is om verzekeringen te sluiten. Bijvoorbeeld, je hebt de zorgverzekering. De zorgverzekering zorgt ervoor dat je als iets verandert in jouw gezondheid, dan ben je verzekerd voor dat, dan ben je uh, gedekt voor dat. Je hebt de arbeidsongeschiktheidverzekering. Dat is de verzekering, als je niet meer kan werken, plotseling een verandering in je leven en je niet meer kan werken, dan heb je die verzekering om, om jou toch te laten doorgaan met een inkomen. Je hebt auto autoverzekering als iets gebeurt met je auto, als een verandering komt met de auto. Je hebt je bank. De bank is ook een verzekering. Want dus je zet je geld daar en je, en, je, en je vertrouwt op de bank dat je geld daar blijft. Hè? Dat je niet op plotseling een dag wakker wordt en je geld weggeeft. En dan ga je bij de bank en, en daar is geld niet meer. Er is iets gebeurd laatst in Brussel en de bank, hoe heet die bank hierop? Hierop. En de mensen die gaan naar de bank, maar de bank die. Yeah. die doet die deur niet meer open. Het it kan <laughs> gebeuren, want niks is zeker. De overheid die beschermt de banken, maar. Tot een bepaald punt. Niks is zeker. Dus wij proberen allemaal beschermingen te, te zoeken voor verandering. We willen altijd verzekeringen. Zodat als iets verandert, want we weten dingen gaan veranderen, dat wij toch ervoor verzekeren uh, zijn. En als we teruggaan naar deze tekst, we hebben het gelezen, dan zien we dat de gemeente waar, waar de schrijvers schrijven, de gebreien, de, de, de uh, Joodse Joden jo die christen zijn geworden. Um, ze werden vervolgd. Als je een hoofdstuk 10 leest van Hebraïen, dan zie je dat ze werden vervolgd. Uh, sommigen zaten in gevangenissen. Veel veranderingen in hun leven. Ze, ze hadden een religie. Ze hadden een, een patroon van leven. Ze hadden hun tradities. Ze hadden alles wat zo... Um, in één, in één lijn, alles was duidelijk, maar plotseling kwam er verandering in hun leven. Uh, ze hoorden over Jezus, ze bekeerden tot Jezus en ze werden veranderd. Maar ook hun manier van leven, alles werd veranderd. Ze gingen niet meer naar de tempel om God te zoeken. Ze waren nu in huizen om, om, om Jezus te aanbidden. Ze, ze, ze gingen geen ging offers meer brengen van, van dieren. Alles was veranderd. Het was een hele shock voor hun. En bovendien, ze werden zelfs vervolgd. Ze, ze, ze moesten hun religie achterlaten en ze werden vervolgd voor, voor de liefde voor Jezus. Ze werden vervolgd omdat ze christenen werden. En dus een veel verandering in hun leven. De rituelen van vroeger, allemaal zijn weggegaan en nu is alles anders. En dus midden in dit allemaal schrijft hij de schrijver aan Hebreeën en zegt van, luister, Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Wat wil hij hiermee zeggen? Hij wil zeggen, van, luister, alles verandert behalve Jezus. Alles gaat veranderen in ons leven. Het is natuurlijk, wij veranderen. Um, ons lichaam verandert. De um, omstandigheden, omstandigheden veranderen. Maar Jezus blijft altijd dezelfde. Halleluja. En dat is wat ik wil brengen vanochtend. Dit jaar hebben we veel verandering meegemaakt. En sommige goede dingen, sommige niet minder goede dingen. Maar Jezus blijft hetzelfde. Hij. Blijft altijd dezelfde. En hij zegt: Hij is hetzelfde gisteren. Hij is dezelfde gisteren. hij is dezelfde gisteren van die jullie hebben gehoord van de apostelen. Dezelfde Christus die jullie hebben gehoord van de apostelen. Hij is dezelfde gisteren. Hij is dezelfde. Hij is niet veranderd van, van die Jezus van gisteren. Hij is niet veranderd van, door de tijd heen. Um, misschien hadden ze veel gehoord gehoor van de apostelen, wat Jezus allemaal deed in het verleden. En misschien zijn ze nu in een moeilijke situatie en ze vragen van waar is de Jezus van gisteren? Waar is Jezus van het verleden? Hij is niet veranderd. Zeg de genen die naast jou is, hij is onveranderlijk. <lacht> hij is altijd dezelfde. Altijd. Maakt niet uit, Welke omstandigheden wij moeten meemaken in ons leven. Hij is altijd hetzelfde. Hij was de Jezus van Petrus. Hij was de Jezus van Paulus. Maar na Paulus en Petrus kwamen Marcos. kwam Timotheus. De jongeren, de Titus. Allemaal jongeren die naar hen kwamen. En daar was Jezus ook dezelfde Jezus van het verleden. Hij is de Jezus die de Romeinse Rijk helemaal heeft veranderd die het evangelie helemaal uh, uh, heeft verspreid in het Romeinse Rijk. Soms maken wij de fout van dat we denken dat Christendom is iets nieuws. Het is niet nieuws, het is al 2000 jaar. En veel mensen in het verleden hebben Jezus ervaard. Wij zijn niet de enige, we zijn niet de enige die hem hebben ontmoet. Er zijn veel mensen in het verleden, duizenden, miljoenen mensen hebben hem ontmoet in het verleden. En in het verleden, bij hun allemaal, is hij dezelfde gebleven. Hij is dezelfde gebleven bij Petrus, bij Paulus, bij Timotheus, bij Marcus, bij daarna de volgende generaties, bij Tertullianus, bij Augustinus, bij al die mensen. Jezus, dezelfde, gisteren, gisteren. Vandaag en tot in eeuwigheid. En heel vaak moeten wij denken aan, aan Jezus, de Jezus van gisteren. Want het helpt ons, de Jezus van gisteren. Heel vaak als ik bepaalde dingen moeilijk gaat in mijn leven, dan denk ik altijd aan de Jezus van gisteren. Hij heeft mij in het verleden geholpen, dus hij gaat mij nu ook helpen. Amen. Hij heeft mij in het verleden geholpen en gisteren, hij gaat mij vandaag ook helpen. Ik herinner nog, ja ik herinner niet, mijn ouders vertellen mij dat ik klein was, was ik heel, altijd heel ziek met bronchitis, met hernia, dus ik, ik leefde in de ziekenhuis voor een lange tijd en, en plotseling heeft Jezus mij genezen en ik had ook hernia en een keertje ging mijn ouders met mij naar een... Een uh, campagne. En die prekent begon te preken. En hij zei, ik verklaar genezing van, vanavond van hernia. En plotseling was mijn hernia weg. Jezus heeft mij genezen in het verleden. Jezus heeft mij behouden in het verleden. Hij beschermt ons in het verleden. En als hij dat heeft gedaan in het verleden, hij doet het ook vandaag. Halleluja. Hoe we kunnen gebruiken van de Jezus van het verleden. Wat de, hij heeft allemaal gedaan in je leven. In het verleden. hè? die wij misschien niet eens um, over nadenken. Maar hij heeft iets gedaan. Hij heeft iets. Um, hij heeft jou bewaard. Halleluja. Toen we klein waren. Hij heeft jou bewaard. Totdat tot, tot je vandaag hier bent. Ik, ik weet niet waarom ik vandaag hier ben. Maar hij heeft mij geleid. Want ik ben geboren. Duizenden kilometers ver van hier. En vele van jullie zijn ook geworden. Duizenden kilometers ver van hier. Maar God is de God van het verleden. Jezus heeft ons geleid in het verleden. Hij was met ons in het verleden. Hij was met ons uh, in 2019. En hij is met ons. Halleluja. Dus wij moeten altijd denken aan de Heer van het verleden. Om sterker te worden in het heden. Daarom staat we schrijven hier. Denk niet dat hij is veranderd. Hij is dezelfde van het verleden. Wat jullie hebben gehoord van de apostelen. Wat jullie hebben gehoord van de wonderen, Wat jullie hebben gehoord van dat hij heeft gedaan in het verleden. Hij is dezelfde. Doe de even. Halleluja. En dan zegt hij. Uh, hij is dezelfde heden. Nu is hij dezelfde. Dus hij brengt al die. Die. Die verhalen van de apostel, alles wat gebeurd is in het verleden, en hij zegt nu is hij ook hetzelfde. Halleluja. Wij kunnen niet alleen kijken naar het verleden en zeggen, God deed dat in het verleden, Jezus deed dat in het verleden, maar hij doet het vandaag ook. Vandaag de dag is hij nog machtig. Halleluja. Ik weet niet wat je doormaakt in je leven, wat je aan het meemaken bent, maar hij is machtig. Hij is nog steeds koning. 2000 jaar zijn voorbij en hij blijft koning. Halleluja. Hij is onze koning. Er is niks nieuws voor hem eigenlijk. Hij is altijd dezelfde. Hij kan heden ook genezen. Je kan ziek zijn en denk van oh, het verleden heeft hij genezen. Hij kan heden ook genezen. Hij kan heden redden. Hij kan ons, ons redden vandaag Halleluja, Beschermen. Hij kan ons vandaag beschermen. Dus hij is dezelfde vandaag. En eigenlijk is vandaag alles wat we hebben. Want verleden is voorbij. We Morgen weten wij we niet. Vandaag. De dag is alles wat we hebben. En vandaag is hij dezelfde met ons. Dezelfde Christus. En weet je... Stel je voor dat Jezus veranderd zou, zou zijn, dat hij plotseling een dag, een dag is hij blij en een dag is hij boos. En je komt naar hem bidden en hij is boos. En dan denk je van, oh nee, vandaag ga ik niet bidden tot hem, want vandaag is de dag dat hij boos is. Of vandaag is de dag dat hij te of vandaag is de dag dat hij niks wil horen. Of vandaag is de dag dat hij um, iets anders wil doen. Nee, de hij is altijd Zelfde. Die liefde die aan de kruis was voor ons, is ook vandaag voor ons allemaal. Amen. Die liefde die, die uitgestort is aan de kruis, bloed die, die, die, die uitgestort is aan de kruis voor ons allemaal, die liefde, die passie voor ons, is ook vandaag de passie die hij heeft voor jou en voor mij. Hij is dezelfde. Die liefde is dezelfde. Daarom kunnen wij altijd bij hem komen. Want zijn liefde is altijd dezelfde. God is liefde. Dat zegt de Bijbel. God is liefde. Het verandert niet. Het verandert niet. Die kan altijd naar hem komen. Hij is vol, vol, vol liefde. Hij is altijd krachtig en machtig om verandering te brengen in ons leven. Hij verandert nooit. Meer. Het is niet zo... ...dat je naar hem komt en zegt... ...heer, ik heb nodig dat u dit en dit voor mij doet... ...want het is moeilijk... ...en hij zegt, ja, sorry, maar vandaag... ...heb ik de kracht niet voor dat... ...weet je, is, vandaag is een moeilijke dag... voor mij. ik heb de kracht niet... ...nee, hij is dezelfde... ...hij heeft dezelfde kracht... ...dezelfde macht... ...hij kan verandering brengen... ...hij kan herstellen, vernieuwen... ...hij kan leven geven, halleluja... ...hij kan mensen nog redden... ...daarom zijn we hier vandaag... Daarom gaan we ook mensen over Jezus spreken. Want Hij kan tegenwoordig nog mensen redden. Hij is dezelfde. Er is nooit verandering in Hem. Halleluja. Glorie aan God. Dus Hij is in het verleden en heden hetzelfde. En dan zegt Hij. En tot in eeuwigheid. Tot in eeuwig. Toekomst in de toekomst is hij dezelfde. De toekomst is hij dezelfde. En dit heeft, geeft ons veel hoop, want wij weten niet wat in de toekomst gaat gebeuren. Wij weten wel in wat in het verleden gebeurde. We weten wel wat de heden aan het gebeuren is. Maar de toekomst weten wij niet. En we weten dat er veranderingen komen in de toekomst. Want verandering is er altijd. En soms kunnen wij bang worden voor de toekomst. Soms kunnen wij um, schrikken van wat er allemaal zou kunnen gebeuren in de toekomst. En de schrijving hier zegt duidelijk: dezelfde Jezus in het verleden, dezelfde Jezus heden, is dezelfde Jezus in de toekomst. Dezelfde Jezus van 2000. 19 is dezelfde van 2020. Halleluja. Dezelfde Jezus die, die met ons was in het verleden en heden is er ook met ons in de toekomst. En dit is ook een, een hoop voor ons, want wij weten dat we één keer de wereld moeten verlaten. En stel je voor dat je niet weet of dat Jezus zo veranderen van mening. Uh, stel je voor, plotseling, als wij van deze wereld vertrekken, dat plotseling verandert Jezus van mening en zegt van, wie ben jij eigenlijk? Jezus, ik heb mijn hele leven voor jou uh, toegewijd. Ik leef voor jou. Ja, maar ik ben van mening veranderd nu. Ik ga iets anders doen. En dan kom je, kom je daar en je kan niet naar binnen. Ik we de hemel ik kan niet naar binnen want hij is veranderd van mening hij is veranderd van, van, um, van plannen nee de Bijbel zegt tot in eeuwigheid hij is en blijft dezelfde dezelfde liefde dezelfde liefde van de Christus dezelfde liefde die hij die hij nu uitstort in ons door de Heilige Geest is dezelfde liefde die hij ons gaat geven in eeuwigheid dus we kunnen altijd op hem hopen. We kunnen altijd op hem blijven vertrouwen. Want hij is zelf. En ik heb een paar mensen gekend die die zeggen van weet je wat, het is beter om geen kinderen te hebben nu, want de wereld is zo slecht. En, en alles gaat slecht. En uh, zoveel veranderingen en dit en dat. En, en ik denk van voor mij in principe maakt niet zoveel uit de veranderingen van de wereld. Want Jezus Christus is dezelfde. Dezelfde Christus die met mij is, die zal ook met mijn kinderen zijn. En die zal ook met mijn kleinkinderen zijn. En over 200 jaar is hij hetzelfde. Als hij niet terug is gekomen, is hij hetzelfde <lacht> met je kleinkinderen. Klein, klein, klein, klein hij is daar, dezelfde. Halleluja. Wij hoeven niet bang te zijn zoals de wereld. De wereld is bang voor de toekomst. Wij zijn nooit bang voor de toekomst. Er zijn, er zijn zoveel um, mensen die zeggen dit gaat gebeuren, dit gaat gebeuren in de toekomst. Allemaal um, um, to -scenarios, of scenario's van uh, vernietigingen. Voor ons maakt het zoveel uit. Want hetzelfde Jezus. Met mij is u, zal ook met mij zijn in de toekomst. En als ik of mijn kinderen of mijn kleinkinderen de wereld moet verlaten, ga naar hem toe. Hij is daar altijd dezelfde. Hij is altijd dezelfde. Hij is de beste, beste verzekering die jij kan sluiten. Amen. En je betaalt niets. Het is een gratis verzekering. Geen premie, niks. Het is Hij die altijd voor ons daar is. En weet je, vroeger, wij, wij zijn iets, iets minder gelukkiger geworden, want we hebben te veel verzekering. En dus als we geld nodig hebben, dan gaan we niet bidden, dan gaan we naar de bank. Want ja, de bank heeft geld. Als wij een uh, medicijn nodig hebben, dan gaan we naar onze verzekering. Geef mij een medicijn. Als wij uh, dingen nodig hebben, dan hebben we zoveel uh, verzekering in ons leven. Die wij weten allemaal waar we naartoe moeten gaan. Maar vroeger was dat allemaal niet. Vroeger had je geen verzekering of zorgverzekering. Je was ziek, dan was je ziek. En uh, als je geen geld had, dan gaat niemand voor jou zorgen. En wat deden die mensen vroeger? Bidden. Heer Jezus. Ik heb hoofdpijn, mij Heer Jezus, voor kleinere dingen. Ik heb hoers, mij in Jezus. En ze vertrouwden op hem, want er was geen andere verzekering. Er was niks anders. Nu hebben we veel meer dingen die ons beschermen. Maar vroeger was dat niet. En vroeger waren ze meer afhankelijk van Jezus. Elk moment. Voor alles. Want hij, ze wisten, hij... Is niet veranderd. Hij kan mij genezen. Hij kan mij herstellen. En die geloof moeten we herhouden van tegenwoordig. Ook al hebben we veel verzekeringen. Maar we moeten blijven geloven. Want hij is mijn beste verzekering. Halleluja. Als alles valt. Hij valt nooit. Hij is er altijd bij ons. Veel mensen raken in. In schuld, want ze hebben geld nodig. En ze gaan naar de bank. En dan raken ze in veel schuld. En dan moeten ze hoge rente betalen. En daarna gaan ze bidden naar God: God, help mij met mijn schulden. Ik weet niet hoe het komt, maar ik zit vol schulden. En dan zegt God: Je weet wel hoe het komt. Je ging, naar bang, je kwam niet naar mij. God wil dat wij naar hem te komen. Jezus is de beste verzekering die we hebben. Als hij wil dat wij iets hebben, hij gaat het geven. En wij, wij moeten altijd eerst naar hem toe gaan. Hé hey, Jezus, u die nu verandert, ik heb dit en dit nodig. Is dit uw wil, geef het mij. Bid aan hem. En hij gaat het geven. En vaak gaan mensen overal zoeken voordat ze naar God komen. Voordat ze naar de beste verzekering komen. Als we slim zijn, gaan we eerst naar hem. Amen. Gaan we eerst naar de onveranderlijke Jezus. Gaan we naar hem toe. En vragen wij wat we nodig hebben. Halleluja. Ons vertrouwen is, is niet, moet niet zijn idee dat het, failliet gaan. Ons vertrouwen moet altijd zijn op Jezus. Hij gaat nooit failliet. Nooit. Je kan, het, kan, het gebeurt nooit dat je klopt bij de deur bij hem. En hij doet het niet open. Of hij is in paniek. Hij is nooit in paniek. Alles is bekend voor hem. Hij is onze Heer. Hij is onze verzekering. Laten we lezen in Romeinen hoofdstuk 9, vers 33. Romeinen 9, vers 33, zegt: Het ging zoals in de boeken staat. Kijk, ik leg in Jeruzalem een paalsteen neer. Waar de mensen over zullen struikelen, een rotsblok, waarover ze zullen vallen. Maar iedereen die op hem zijn geloof bouwt, dus op die rots, De rots is Jezus onveranderd. zal niet te teleurgesteld worden. Halleluja. Iedereen die op hem bouwt, zijn geloof op hem bouwt, zal niet teruggesteld worden. Wat ze schrijven hier. Vele mensen hebben niet op hem geloofd. Hij is gekomen. Maar vele van de volk hebben niet op hem vertrouwd. Maar wie op hem vertrouwt. Op deze rots. Zal je, je zal nooit teruggesteld worden. En hij is de Jezus. Die nooit verandert, de rot die nooit verandert. Als wij ons geloof op hem zetten, zullen wij nooit, nooit teleurgesteld worden. Mensen gaan het niet begrijpen waarom wij nooit tele teleurgesteld worden. Maar wij weten, ons geloof is op Jezus Christus. Halleluja. Veel mensen gaan zeggen van, wat. Waarom, waarom gebeurt dat zoveel dingen rondom jou heen en je, je blijft gewoon staan, je blijft gewoon sterk? Het is dat wij vertrouwen in Jezus en Hij laat ons nooit, nooit teleurgesteld. Halleluja. Hoeveel geloven we in Jezus? Amen. Hij is onze Heer, Hij is onze Redder. Hij verandert nooit. En ik weet niet wat allemaal kan gebeuren uh, in 2020. Ik weet niet wat er kan gebeuren morgen. Maar één ding kan ik wel vertellen. Jezus gaat niet veranderen. Je kan altijd bij hem komen. Je kan altijd naar hem toe gaan en zeggen. Heer Jezus, help mij hier. Ik heb u nodig. En, en ook voor de volgende generaties. Weer kinderen, kleinkinderen. Weet dat Hij altijd dezelfde is. Weet je? We, we hebben geen twijfel. De, de, de schrijver aan de Hebraïën. Die, die wil duidelijk maken. Luister. Jullie hoeven geen twijfels te hebben. Ik weet dat jullie moeilijke tijden hebben meegemaakt. Ik weet dat jullie vervolgd worden. Ik weet dat sommige van jullie zijn vermoord. sommigen van jullie zijn in gevangenis. Gelaand. Maar. Blijf vertrouwen. Blijf vertrouwen. Want Jezus verandert nooit. Tot in eeuwigheid. Tot in eeuwigheid. Hij verandert nooit. Misschien als we ouder worden, worden we veranderd, we, we, ons lichaam verandert, de wereld kan veranderen, maar we kunnen altijd naar Hem gaan en zeggen, hé, hey, u die nooit verandert, uw liefde